Spits. Ik begin met de A5 hoofddoorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 km file met 20 minuten vertraging. De A7 zaterdag richting Horn. Daar schaart aan het begin van de avondsplits een vrachtwagencombinatie door een klabband, Twee reislokers zijn dicht, vertraging is nog een kwartier. De A8, Amsterdam richting Zaanstad, voor knooppunt Zaandam 3 kilometer men ik met een kwartier op onthoud. De A9 dan, die Diemen richting Alkmaar, ook daar gebeurde in de avondspits een ongeluk voor knooppunt Velzen. Tussen af het AMC en knooppunt Velzen rijdt het nog altijd langzaam en staat er stil over 25 kilometer. Hou rekening met zeker een uur vertraging. En op de A10, zowel de A10 West als aan de A10 Noord, richting, het Koen, richting de Koentunnel, een uur op onthoud.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Zit oh.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 Fabel, Fabel. wat moeten we nu nog zeggen? Je je ik doe je meer pijn dan ik heb het kan. Je kijkt nog één keer om in je zin. Fabel, Fabel.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 You're in the air, I breathe your shadow in the dark. Planted your seeds into the garden of my hands, covered in sheets, and then in green. heel normaal voor. Het heet change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 een stijger, die alleen ik kan bereiken. De wind aait me, de zon is zacht en af en toe vogel over wat gezels. Zo'n herstel me met een lach. Thank you, Belle. Yeah.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 Hij praat nog met Donald Trump en een gezant voor het Midden-Oosten over de voorwaarden voor de tweede fase van de wapenstilstand in Gaza. In die periode zouden alle Israëlische gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas vrij moeten komen. Ook moet nog besproken worden hoe de oorlog definitief beëindigd kan worden. Bevolkingsonderzoek bij mannen kan helpen om prostaatkanker eerder op te sporen.